Op de Filipijnen zijn bij een busongeluk zeker 21 mensen omgekomen. Ongeveer 20 anderen raakten gewond. De bus reed op een verhoogde snelweg in een buitenwijk van Manila. Door nog onbekende oorzaak raakte de bus van de weg... stortte naar beneden en kwam terecht op een bestelwagen. De voertuigen zijn volgens de Filipijnse politie onherkenbaar verwoest. Beide bestuurders waren op slag dood. In Baarn heeft de grote brand gewoed bij een transportbedrijf. Op het terrein van het bedrijf stonden containers, zegt de brandweer. Rond vijf uur werd het zijn brandmeester gegeven. Niemand raakte gewond. Wel was er veel rook. Ook het verkeer op de 1 had daar last van. Het is niet duidelijk of er bij de brand in Baarn giftige stoffen zijn vrijgekomen. Michelle Bachelet is opnieuw gekozen tot president van Chili. Ze won met 62 van de stemmen. Tegen 38 voor haar tegenkandidaat Evelyn Matthei.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 Voor die film kreeg ze in 1942 een Oscar. Voor Rebecca en de Constant Nymph kreeg ze een Oscar-nominatie. Ze werd Bekend met eh, acteurs werkte ze samen als Cary Grant en Robert Taylor. Joan Fontaine was 96 jaar. Het weer, het is overwegend bewolkt... en vooral in het Noordwesten valt de zon wat lichte regen. Het wordt een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. <hazien> Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is maandag 16 december, goedemorgen. Smokkelen in de kofferbak via kleine landweggetjes, dat hoeft niet meer. Het illegale vuurwerk komt gewoon met de post. U hoort de Stichting Veiligheid en El daarover. En het lukt trouwens niet die pakketjes te onderscheppen. Verschillende politieke partijen vragen zich af waarom niet. Spreek aan met Marcouch van de Partij van de Arbeid. Het kabinet wil de bijstand veel strenger maken. Hoort uw staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken over. En er is veel kritiek op die plannen. Onder meer van de sociale diensten. Ik praat met René Paas van Divosa. Het wordt de week van het pensioenakkoord van, van Adrie Duiverstein. Joost Vullings in Den Haag kijkt vooruit. In Duitsland is de regering rond. Alle ministers van de grote coalitie zijn nu bekend. Wouter Meijer in Berlijn vertelt er zo over. Marno Remmers die staat vanochtend bij Itteren aan de Maas. Soms stroomt ze meestal zacht langzaam door het landschap. Maar twintig jaar geleden was een woeste ijzeren dame... die twee dorpen helemaal afsloot-hermetisch afgrendelde. En het is de eerste werkdag met de nieuwe dienstregeling van de NS. En dan hoort u ook nog meer over dat ongeluk op de Afsluitdijk. Want bij dat zware ongeluk zijn ook gewonden gevallen gisteravond. Vertelt de politie. Ergens halverwege op de rijbaan van Noord-Holland richting Friesland is een auto tegen de vangrails gebotst, is teruggekaatst op de snelweg. En daarna zijn twee achteropkomende auto's daarop gebotst. Twee andere auto's hebben die aanrijding gezand. Ja, en dat heeft tot gevolg gehad dat acht personen gewond zijn geraakt... waarvan één zwaar gewond. En de afsluitdijk richting Friesland was een paar uur afgesloten door dat ongeluk. Ierland is sinds gisteravond niet meer afhankelijk van Europese noodsteun. Ierland is het eerste binnen de eurozone dat zich loskoppelt van het Europese steunpakket. Het Land kreeg in 2010 in totaal 85 miljard euro noodhulp om uit de financiële problemen te komen, maar kan nu op eigen benen staan. Vanaf nu is Ierland een volwaardige lidstaat, zei premier Kenny gisteravond op de Ierse televisie. Tomorrow morning, Ireland will again stand as a full member of the eurozone with the same rules, obligations. Supports and opportunities, as all other member states. From tomorrow we will access the financial markets in the same way as other countries. Chris van Egerraad, docent Economische Geografie aan de Universiteit van Dublin, vertelt hoe Ierland er weer bovenop is gekomen. Ik denk dat ze een, een redelijk goede buffer hebben opgebouwd in, in termen van kapitaal van 20 miljard. Ze hebben een aantal reserves. Uh, er zijn een aantal signalen die uh, aangeven... dat we inderdaad het dieptepunt wel hebben gehad. Uh, dat wil niet zeggen dat we uit de problemen zijn. En dat geeft de premier ook wel toe. Maar deze stap geeft internationaal wel een heel sterk signaal af. Al dus Kenny. Our lives won't change overnight. But it does send out a powerful signal internationally. That Ireland is fighting back. That the spirit of our people is as strong as ever. Your patience and resilience have restored our national pride... Andere lidstaten reageerden verheugd op het nieuws uit Ierland. Gemeente Amsterdam stuurt vandaag een brief naar mensen die te veel geld hebben gekregen van de gemeente. In die brief wordt uitleg gegeven en excuses ook aangeboden. Ruim 9000 mensen ontvingen afgelopen weekend een veel hoger bedrag dan de bedoeling was. Frida was een van die mensen die opeens duizenden euro's op haar rekening gestort kreeg. Nou, ik trof uh, ineens uh, even over 12, hè, wanneer uh, alles uh, uh, van je rekening af wordt gehaald en erop wordt gestort. een 23.000 euro op mijn rekening. Mijn mond viel open. Nou, ze had snel door dat het een fout moest zijn. En de gemeente ook, helaas. En die vordert het geld alsnog terug tot de ongenoegen van Frida. Als wij geld overstorten naar een verkeerde rekening. Dan moeten wij op ons knieën liggen in de hoop dat je dus je geld terugkrijgt. In deze heeft dus de overheid uh, de opdracht gegeven. En de bank heeft hier, heeft hier gewoon hun eigen regels weggeschoven... en gewoon geld van de rekeningen afgehaald. En dat is natuurlijk iets wat, wat absoluut niet zou mogen. Inmiddels heeft ze een persoonlijk gesprek gehad... met wethouder Hilhorst van Amsterdam. En ze vertelde hem dat het haar dwars zit... dat het geld van haar rekening is gehaald zonder haar toestemming. Hij zei... Nou, dat hij dat natuurlijk begrijpt... en uh, ja, dat, uh, dat dit uh, natuurlijk niet ingeschat was... dat dit allemaal uh, zou gebeuren... En hij gaat dit zeer zeker meenemen in de communicatie. Er was er een grote brand vannacht in het transportbedrijf in Baren. De brand weer daarover. Tegen 12 uur vannacht kwam er een melding binnen van een brand in een transportbedrijf hier in de Hermesweg in Baren. Tijdens de brand was er eventueel sprake van een gevaarlijke situatie door een container met vuurwerk. Het bleek gelukkig mee te vallen. Uh, dus dat uh, is ook uh, niet meer aanwezig. Vanwege de rook moest er op de snelweg A1 langzamer gereden worden... en het stonk behoorlijk, kan ik u vertellen. Uh, Iers-Britse acteur Peter O'Toole is op 81-jarige leeftijd overleden. O'Toole werd wereldberoemd met zijn hoofdrol in de filmklassieke Lawrence of Arabia. Acteur en groot fan Tom Hofman vertelt dat O'Toole niet de eerste keus was... voor de rol in Lawrence of Arabia, maar Marlon Brando. Hij is ook niet enige geweest. Trouwens waren er nog andere die eerst uh, gegaan waren, maar uiteindelijk werd het jonge Ierse acteur Peter O'Toole volslaag onbekend. De Amerika Amerikaanse producent Sam Spiegel was totaal tegen. Wat moet je, wat moet je met zo'n deegsliert? Maar ja, deze deegsliert werd wel de beroemdste deegsliert van de Engelse filmgeschiedenis. Heel vaak genomineerd is die O'Toole voor een Oscar, maar in 2003 kreeg hij er een voor zijn oeuvre, een die hij aanvankelijk weigerde. En schreef de Academy een brief waarin hij uitlegde dat hij nog niet uitgespeeld was en dat hij echt meer tijd had, nodig had om er ook echt één te winnen. We staan later deze uitzending stil bij het overlijden van O'Toole. Nu een eerste blik in de ochtendkranten. De Volkskrant opent met het nieuwe Duitse paar. We zien een mooie foto van Angela Merkel en Sigmar Gabriel van de SPD. Beiden in een rood windjack. De achtergrond een soort poollandschap. Nou, nu ook de SPD-leden hun zegen hebben gegeven aan de grote coalitie van SPD en CDU-CSU, kan het derde kabinet van Angela Merkel uit de startblokken, schrijft de Volkskrant. Hoort u later ook meer over. Trouw opent met zonnepanelen. Stopstunts met zonnepanelen, staat erboven. Installatiebedrijven in financiële problemen door collectieve inkoopacties van gemeenten. En de acties verhinderen een gezonde ontwikkeling van de markt, zeggen de installateurs. Meer dan 750 van hen hebben een petitie dat Getekend. De AD opent met meer geld voor mbo's die scoren. Het niveau moet hoger en de lessen praktischer. En minister Bussenmaker van Onderwijs beloont mbo's die goed presteren. De scholen kunnen vanaf 2015 extra geld krijgen als ze hun niveau verhogen. Vroegtijdig schoolverlaten tegengaan en goed aansluiten op het bedrijfsleven. FD dan vanochtend met een eigen verhaal. Komt van eigen journalisten die er een boek over hebben geschreven. Eh, top SNS moet loon terugstorten. Het ministerie van Financiën heeft dit voorjaar van SNS reaal geëist... dat het salaris terugvordert bij de vertrokken SNS-topman Ronald Latenstein. En dan tot slot nog de Telegraaf. Die eh, heeft het over de caravan. Nou ja, de geflitste caravan. De geflitste caravan gaat vrij uit volgens de krant. De rechter bes heeft beslist dat snelheidboetes ongeldig zijn... als uitsluitend het kenteken van een aanhanger is geflitst. Volgens deskundigen heeft de kantonrechter in Haarlem... met zijn uitspraak van afgelopen vrijdag al... een bom gelegd onder het be beboeten van de snelheidsduivels. U leest daar meer over vanochtend in De Telegraaf. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Like the legend of the Phoenix...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 Get Lucky hoorde u van Daaf Punk. Zijn we de Maas al de baas? Twintig jaar geleden in ieder geval nog niet. Want toen ondervond de provincie Limburg flinke overlast... van de uit de oevers tredende rivier. Met als gevolg, u weet dat, overstromingen op diverse plaatsen. Mino Rimmers, goedemorgen. Goeiemorgen. Waar Marcel. sta jij? In of aan het water? Nee, in de buurt van het water, op een steengroeven... Vlakbij Itteren, Borghaar en Itteren, weten we het ja nog, 20 jaar geleden. Ja, er moest het leger aan te pas komen. Hè, maar de mensen uit de huizen te halen, rubberbootjes. Mensen gingen in grote lege trucks over over dat, door dat water heen... dat toen al zo hard stroomde dat lopen of met een eigen persoonauto onmogelijk was. Borghaar en Itteren werden hermetisch afgegrendeld van de buitenwereld. En dat water dat ging langzaam verder. Roemont Venlo, euh, daar spoot het echt euh, het Maaswater uit het riool in huizen... Uh, nou, het stond allemaal onder water, 93. De mensen, ik kan me nog levendig herinneren, de kerstdagen kwamen eraan. En mensen moesten hun huizen uit, de elektriciteit werd afgesloten. Het was voor Limburg echt een, uh, een ware ramp. En... Uh ja, ik ben zelf toen nog eens kort nadat het water gezakt was. Want toen bleek pas de enorme schade die er was aangericht. Ook in Venlo, waar uh, puincontainers stonden vol met parketvloeren, tapijt. En daar ben ik toen op pad geweest. Het was 1993 toen het water was gezakt met een tapijtreiniger. Goedendag en je had geweld in verband met de tapijtreiniging. Je had ja. problemen met uh, wateroverlast. We hebben gelukkig niet zoveel schade gehad en niet zoveel overlast. Het is hier niet verder gekomen als de eerste hal. En hiernaast ook in de hal. En dan op een gegeven moment is het wel achter via de, de tuinkamer... en via de bijkeuken binnengekomen door de, door de put en zo, door de riolering. En dat hebben we via een dam kunnen stoppen... waardoor dat dit gedeelte gespaard is gebleven. Zegt meneer Theeuwen, hoeveel... Uh... Hoeveel schade denkt u nou te hebben? Want uh, het grootste gedeelte kan toch wel schoongemaakt worden nog? Uh, ja, daar, daar heb ik nog niet zo'n goed zicht op eigenlijk. Ik weet niet wat dit gaat kosten natuurlijk. Het schoonmaken van die, van die vloerbedekking. Uh, daar heb ik een, een prijsindicatie van de, twee, van de hal. Dat is 500 gulden. En ja, wat je dan ik heb een pomp aangeschaft en je koopt een pak en allemaal dat soort dingen natuurlijk. Een pak? Ja, zo'n zo, zo waterpak hebben. Je moet de kelder in, hè, en de kelder is nog wat schade. Dus ja, wat zal ik zeggen? 2000 gulden, misschien 3000 gulden. Ik weet niet zo ongeveer in die richting denk ik. Ja, en er waren mensen met nog veel meer schade. Ik was toen in een balletstudio in Venlo, pas nieuwe dansvloer erin, helemaal ondergelopen, al het hout krom getrokken. Ja, en nu zijn we twintig jaar verder. Sta ik in een steengroeven. Want nog steeds zijn ze met die Maas bezig. Er wordt vanmiddag een plakket onthuld in Itteren. Twintig jaar na het hoogwater. En nog steeds zijn we bezig om de IJzeren Dame te bedwingen. Onder andere met flinke graafwerkzaamheden. Ook in de Maas, hier bij Itteren. Ja, het is nog steeds niet helemaal geregeld daar, heb ik begrepen. U hoort daar meer over vanochtend van Mijn Remmers aan de Maas. Tien dagen na zijn overlijden is gisteren Nelson Mandela begraven. Ook in Nederland was er een herdenking in de stad Schouwburg in Amsterdam. Hier stond Mandela namelijk in 1990, enkele maanden na zijn vrijlating, op het balkon. om de toegestroomde mensenmassa toe te juichen. Gistermiddag werd het leven van Mandela daar gevierd: met toespraken, gedichten en muziek. We all really, really, really loved you, Tata Mandela.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 Tijdens een studentenprotest. Hij was 13 jaar oud. Hector Kind met die glimlach. Kind met die glimlach. Kind van die schrok. Kind van ons grond. Kind van ons grond. Als ik doodga, hoop ik dat jij erbij bent. Dat ik je aankijk. Dat jij mij aankijkt. Dat ik je hand nog voelen kan. Dan kan ik rustig doodgaan. Dan hoeft niemand verdrietig te zijn. Dan ben ik gelukkig. Viering van het leven van Nelson Mandela gisteren in Amsterdam. Ik hoorde een bijdrage van Martijn van der Zanden. Bijna tien voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De werkkampen in China zijn vanaf eind dit jaar verleden tijd. Het waren heropvoedingskampen waar drugsgebruikers, prostituees... religieuze sectes als de Falun Gong, maar ook boze, kritische burgers... zonder proces konden worden opgeborgen. Daar maken de nieuwe Chinese leiders nu een einde aan. Maar mensen zijn er niet gerust op. Ze zijn bang dat deze groepen nu op een andere manier bestraft zullen worden. En de klagende, kritische burgers ook, merkte correspondent Marieke de Vries. Ze ging bij een paar van hen op bezoek. Er worden spandoeken als het ware voor mij uitgespreid...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 is afgeschaft. Aan de andere kant toch nog de angst... dat de overheid ze ook hier weet te vinden. Onze correspondent in China, Marike de Vries, hoorde u. Zij maakte deze reportage. Zo dadelijk de sport. Rode heeft een nieuwe trainer. En PSV wonder is... Followed by Rave. Fly.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 Het idee van Will and the People. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Rick Plum maakt samen met Rigilio Vrede het kalenderjaar af... als hoofdtrainer van Rode JC. Zij nemen de taken over van de gisteren ontslagen brood. De twee waren de assistenten van brood. Plum benadrukt dat de functie slechts tot de winterstop is. Ja, nou, uh, dan komt de nieuwe, nieuwe hoofdcoach. Die zal uh, voor het trainingskamp, uh, wat wij beleggen in, in Malaga... vanaf uh, 5 januari... Dan zal er Dat is in ieder geval het streven, laat ik het zo zeggen, dat de club dan uh, gaat zorgen voor een nieuwe, voor een nieuwe hoofdcoach. En, en dan zullen wij weer allemaal in, in onze rol terug uh, gaan. En uh, tot die tijd, uh, inderdaad, neem ik de roneel zwaar met uh, regio vrede. Ruud Brood werd ontslagen na de 4-3 nederlaag tegen NEC. Onvrede bij de supporters was na die wedstrijd groot, constateert Plum. Nou ja, goed, als je gisteravond terugkomt bij de wedstrijd en, en na de wedstrijd van de NEC.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 Dan PSV heeft een einde gemaakt aan een lange periode van slechte resultaten. Zeven duels werd er niet gewonnen, maar gisteren gebeurde dat wel. FC Utrecht werd met 5-1 verslagen. De trainer Philip Cocu wil zich niet meteen rijk rekenen na één overwinning. Ik trek nog helemaal geen conclusies, want de, de volgende wedstrijd... volgende week zondag tegen Ado Den Haag is weer de belangrijkste. En als wij daar thuis een, een goed gevolg aan kunnen geven... door dat in winst om te zetten, dan kunnen we wel zeggen dat we in ieder geval... een een hele slechte periode qua resultaten achter ons hebben, hebben gelaten. Maar eh, daar wachten we nog even mee tot zondag. PSV staat nu negende in de eredivisie. Vitesse is nog altijd de koploper. Ploeg uit Arnhem won met 3-2 van NAC. Verschil met de nummer 2. Ajax, dat Cambuur met 2-1 versloeg, blijft twee punten. Viermansbob van Edwin van Kalker gaat naar de Olympische Spelen. De beide wereldbekerwedstrijden in Lake Placid werd de Oranje ploeg achtste. En dat is precies genoeg voor plaatsing voor de Spelen. Twee keer werd hij dit seizoen tiende, maar nu is er dan toch die felbegeerde kwalificatie. De piloot van Kalker is opgelucht, vooral omdat hij na de tweede run dacht dat het niet genoeg was. We stonden achtste na de eerste run. En de tweede run gaan we naar beneden. Jongens, hebben we echt de tweede run nog een stapje erbij kunnen zetten? Vijf honderdste sneller. En uh, ja, daar kom beneden. je beneden, en dan zie je, je een tweetje achter je naam staan. Dus dan scholen we eigenlijk van plek 8 naar plek 9. En dat betekent dan uh, ja, geen kwalificatie. Ja. Uh, maar gelukkig uh, was er een Rus, Rusland 3, die het uh, behoorlijk uh, uh, niet goed deed. Laat ik het maar even netjes zeggen. Dus die viel net een paar honderdste achter ons, dus dat betekende voor ons weer een top 8. En dus gaat de viermansbob naar Sochi van Kalkoop Laat Later nog te kwalificeren in de tweemansbob. En golfer Jones Luiten heeft onverwacht goed nieuws gekregen. Zonder te spelen is hij toch in de top 50 van de wereldranglijst terechtgekomen. En dat betekent dat hij volgend jaar mag starten in de grote toernooien, zogenoemde majors. Luiten is daarmee de eerste Nederlander. En dat is volgens de golfer heel bijzonder. Ja, nou goed, het is altijd goed om, om dat soort uh, uh, dingen te horen: dat je de eerste Nederlandse professional bent die zich gewoon op eigen kracht kwalificeert. Er zijn natuurlijk wel wat amateurs geweest die zich hebben gekwalificeerd door amateurtoernooien te winnen. Maar ja, dit, dit zijn leuke dingen om, om mee te nemen. Maar ja, tegelijkertijd ook niet meer dan dat. Want je wil gewoon presteren als je mee mag doen. Luiten gaat dus in het circuit van de Masters. In april 2014 gaat hij spelen, bijvoorbeeld in Augusta. En om half zeven hoort u meer over de nieuwe president van Chili. Van onze correspondent, Mark Pessems. Dit is Radio 1. Dit is nu het NOS Journaal van half zeven. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Het Libanese leger heeft aan de grens met Israël een Israëlische militair doodgeschoten. Het Israëlische leger zegt dat een sluipschutter op een burgervoertuig heeft geschoten. En de VN-missie Unifil, die in Zuid-Libanon toeziet op de naleving van een wapenstilstand... is op de hoogte gesteld en doet onderzoek.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 De Britse-Amerikaanse actrice Joan Fontaine is overleden. Ze werd begin jaren 40 wereldwijd beroemd door twee films van Alfred Hitchcock, Rebecca en Suspicion. En voor die film Suspicion kreeg ze in 1942 een Oscar. Joan Fontaine was 96. En het weer nog: bewolkt en vooral in het Noordwesten wat lichte regen of motregen. Het wordt zacht, ongeveer 10 graden. Morgen wordt een grijze dag, dan wordt het een graad of 8. Verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen. De eerste files hebben zich al aangemeld op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen de afritten Averhoorn en Weidewormer langzaam rijden over 6 kilometer. Dan de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan 3. En op de A15 Rotterdam Europort bij het knooppunt Benelux 2 kilometer. Tussen Groningen en Zuidbroek rijden geen trein heeft te maken met een stroomstoring. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Hmm, het is een beetje druilerig, eh, Jolanda. Wat verwacht je voor de ochtendspits? Ik denk dat we tussen acht uur en half negen uitkomen op zo'n 250 kilometer. Goed, we horen het van je. Dankjewel, Jolanda van der Velde bij de ANWB. En zo dadelijk hoort u de politicus van het jaar nog maar even. Jeroen Dijsselbloem en de nieuwe president van Chili hoort het. Die is niet zo nieuw.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 Vier minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Michel Bachelet, u hoorde het net, is de nieuwe president van Chili. Gematig linkse Bachelet won de verkiezingen van haar rechtse tegenstrever Evelyn Mathij. Correspondent Mark Bessems. Uh, Mark, uh, het was gisteravond al snel duidelijk dat Bachelet zou winnen. Was het verschil zo groot? Ja, het was, was, het was groot. Bachelet, je hoorde net uh, 62% van de stemmen. Dat is echt de beste verkiezingsuitslag uh, sinds de democratie werd hersteld... eind jaren 80. En, uh, en, en haar tegenstander, uh, de rechtse kandidaat, Mathij, die kreeg 38%. En dat is op haar beurt weer het slechtste resultaat... van een rechtse kandidaat sinds het herstel van de democratie. Dus in zo'n uh, 25 jaar. Uh, wat trouwens ook opvallend was... Uh, de opkomst, die was historisch laag. Ik geloof dat het uh, uiteindelijk op 46%... Uh, Komt. Dus 46% van de kiesgerechtigden Chilene nam de moeite om ook echt te gaan stemmen. Dus ja historische cijfers, zullen we maar zeggen. Ja. Maar goed, bij hen heeft Bachelet blijkbaar een groot vertrouwen. Kan ze dat ook waarmaken? Nou ja, dat wordt dus uh, dat wordt een uitdaging. Uh, Bachelet die belooft namelijk een einde te maken aan de ongelijkheid in Chile en, en, en Chili En die is echt extreem. Uh, de rijkste 5% van de Chilenen verdient bijna 260% meer dan de armste 5%. Nou ja, dat is een van die cijfers die illustreren dat het verschil tussen arm en rijk heel groot is in Chili. Daar wil zij een einde aan maken via allerlei uh, radicale hervormingen. Het onderwijs moet op de schop. Uh, dat gaat geld kosten en daarom moeten ook de belastingen uh, voor bedrijven omhoog. Dus de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 ja, daar heeft ze gewoon een hele uh, uh, stevige meerderheid voor, voor nodig. En de vraag is of Bachelet sterk genoeg is uh, in het parlement. He, ze was al eerder president, van 2006 tot 2010. Ja, en, en toen, heeft het, de, toen is het er ook niet in geslaagd om echt iets te doen aan die ongelijkheid. Uh, het onderwijs is toen ook niet echt hervormd. Dus ja, het is de vraag of het er deze keer dan wel gaat lukken. Ja, maar blijkbaar hebben ze er bij haar dan toch nog meer vertrouwen in als bij Martijn. Ja, ja, dat was natuurlijk voor die Martijn ook een groot probleem, want zij moest het opnemen tegen echt de populairste president uit de Chileense geschiedenis. Dus het was van tevoren al een beetje een gelopen race, een hele moeilijke opgave voor rechts om, om, om, om, ja, gewoon om te winnen. Bovendien, en dat is ook heel interessant... terwijl uh, de, de regering, uh, de rechtse regering van uh, president Piñera... de afgelopen jaren heeft gezorgd voor uh, nou ja, economische groei... Uh, werkgelegenheid, uh, alles. Het ging eigenlijk hartstikke goed. Maar ja, die ongelijkheid. En de Chilenen hebben duidelijk aangegeven... dat die ongelijkheid uh, een belangrijk issue is. Um, en er komt nog iets anders bij. Deze mevrouw Mathij, die heeft een verleden. Um, uh, en er kleeft altijd een beetje een... Ja, er kleeft natuurlijk iets aan rechts uh, in Chile. Mm -hmm. En uh, de, deze mevrouw die is net als Bachelet dochter van een generaal. He, de vader van uh, Bachelet die bleef trouw in de jaren zeventig aan de linkse regering van, uh, van Salvador Allende. De vader van Mathij, ook generaal, die koos juist partij voor de koeplegers van Pinochet. En de vader van Bachelet, die werd uh, gevangen genomen, gemarteld door de militaire groenta. Diezelfde groenta uh, die papa Mathij juist steunde. Nou, en die rechterkandidaat Mathij, ja, die heeft gewoon te lang uh, Pinochet gesteund. En dat kleefde ook aan haar. Nog een reden waarom ze, denk ik, uh, de, nog een van de redenen waarom ze de verkiezingen nou ja, uh, verloren heeft. Geen schijnvakantie had ze tegen Michel Bachelet, Mark Bessems... over de nieuwe president van Chili. Dankjewel. Jeroen Dijsselbloem is door de parlementaire pers gekozen... tot politicus van het jaar. minister van Financiën werd al snel Mr. Euro... greep keihard in bij SNS Reaal... wil schoonschip maken in de financiële sector. En hij zorgde er met zijn herfstakkoord met D66, ChristenUnie en SGP voor... dat het kabinet een langer leven beschoren is. GroenLinksleider Bram van Ooyik werd op zijn 59 ste jaar talent van het jaar...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 zo dadelijk dan hoort u over de TU Delft. Die maakte een superlichte vliegende robot met camera. Foto's foto ziet u al op nos.nl en hier zo dadelijk tekst en uitleg van de projectleider. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Tien over half zeven geweest. De SP vindt het helemaal niets. Alle plannen van staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken... om te bezuinigen op de bijstand en de wajong. Over die plannen praat de Tweede Kamer vandaag de hele dag. Sadet Karabouloud van de SP is bang dat veel mensen tussen wal en schip belanden. Ik verwacht dat uh, honderden duizenden mensen... Uh, met name mensen met een arbeidsbeperking, chronisch zieken en gehandicapten... Uh, eigenlijk door het ijs zullen zakken dat zij uh, echt niet meer uh, kunnen participeren... dat wat het kabinet en deze staatssecretaris zo graag wil. Waarom zouden ze dat niet meer kunnen? Um, wij hebben een doorrekening laten uitvoeren door het Nibud. En daar blijkt dat bijvoorbeeld uh, heel veel gezinnen... Uh, nemen twee uh, mensen met een arbeidsbeperking gehuwd... Uh, maar uh, 50 euro in de maand met z'n tweeën overhouden om uh, mee te kunnen doen. Nou ja, ik hoef volgens mij niet uit te leggen dat dat gewoon niet lukt. In dit geval uh, gaat dit uh, gezin er meer dan 600 euro op achteruit. En dan gaat dat gewoon niet meer die 50 euro, dat meedoen, hoe moeten mensen zich daarbij voorstellen? Nou ja, bijvoorbeeld eens uh, een keer uitgaan, uh, naar vrienden gaan... Uh, een tijdschrift kopen, een abonnement nemen. Gewoon de normale dingen die voor de meeste mensen heel normaal zijn... Um, is voor deze mensen al moeilijk. En met de verdere versobering eigenlijk het invoeren van de kleinsma-norm... Uh, wordt het voor uh, heel veel mensen onmogelijk. Uh, zo wordt bijvoorbeeld ook een soort van boete geïntroduceerd op mantelzorgen. Woon jij bijvoorbeeld met je um, uh, oudere vader samen... heb je zelf een uitkering omdat je chronisch ziek krijgt handicap bent, zorg jij ook nog eens, eh, bied je mantelzorg aan je eh, vader of moeder die een AOW-uitkering heeft, dan word je ook gekort. En ook deze mensen komen gewoon in de problemen en worden uitgesloten. Hoe komt het dat vooral door de verzorging van de bijstand chronisch zieken en gehandicapten geraakt worden? Uh, omdat zij natuurlijk hogere uh, zorgkosten hebben. Omdat dat ook de mensen zijn die vaker afhankelijk zijn van een uitkering. En daarbovenop komt natuurlijk uh, dat zij ook nog eens fors hogere zorgkosten hebben. En het te is dat staatssecretaris Kleijsma altijd heeft uitgestraald. Ook voordat zij staats staatssecretaris werd. Ik wil dat mensen met een arbeidsbeperking een baan kunnen krijgen, kunnen meedoen. Zij doet het tegenovergestelde. En ik vind dat Eigenlijk onaanvaardbaar. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Ik vind dat deze groepen mensen uitgezonderd moeten worden van de korting op de uitkeringen. Goed, kritiek, dus vandaag. Daar krijgt staatssecretaris Kleinsma mee te maken op haar plannen voor de bijstand. U hoort haar straks. De verkeersinformatie bij de ANWB Jolanne van der Velden. Marcel, het zou eigenlijk een hele normale ochtendspits zijn, oh, maar al twee al aanrijdingen. Nee, twee aanrijdingen. Eentje op een heel vervelend punt, de A9, ook maar Amstelveen. Die weg is toch altijd al behoorlijk druk. Tussen knooppunt Kooimeer en Beverwijk inmiddels 8 kilometer. De linker reishok is dicht. En ook een aanrijding op de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij de Alfred Wageningen 2 kilometer. Want ook daar is de linker reishok dicht. Dankjewel, Jolanda van der Velden. Daar hebben ze in Limburg allemaal geen last van. Maar, Marno Remmers, daar hebben ze last van. Hele andere zaken. Moeder Maas, zo ja. prachtig bezongen ooit. Die rustige rivier die een ijzeren, woeste dame kan zijn. Althans, 1993 het leger moest er aan te pas komen, Borgaar en Itteren, afgegrendeld. En toen ging die waterpiek door heel Limburg heen, richting Genp, langs Venlo, langs Roermond. Overal liepen Huizen onder. Het werd voor sommige mensen een hele koude kerst omdat de elektriciteit ook werd afgesloten. En uh, ja, dat is nu 20 jaar geleden, en wat blijkt. Ja, dat er nog steeds hard op gewerkt wordt. Jasper van de Hoef is van Rijkswaterstaat. Een consortium van aannemers is hier druk in de weer. Nu na twintig jaar nog steeds. Ja, dat klopt. Het is een kwestie van lange adem, dit soort projecten. Dus, Wa wat gebeurt? We staan nu in de steengroeven. Uh, achter mij, ja, grindgroeven, hè. Uh, achter mij transportbanden, machines staan nog stil, komen straks in werking. Wat gebeurt hier? Ja, hier wordt er in feite uh, uh, grind gewonnen. Maar het grind, niet alleen maar grindwinning, maar het wordt gecombineerd met natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming. Dus het is een aantal doelstellingen in één project die hier worden uitgevoerd. Ik dacht het is, bijna, het is onderhand klaar na twintig jaar, maar eigenlijk nog lang niet. Nee, het, is, het duurt echt heel lang voordat je het soort... Uh, ja, de doorlooptijd van dit soort projecten is gewoon vrij lang. Ja. Borgaar en Itteren, de dorpjes... waren helemaal afgegrendeld. Ruben bootjes door de straten heen. Defensie erbij. Het water kwam van België af. Het regende toen heel veel. En ineens was daar die waterpiek. En ja, dat moet daar door een vernauwing heen. Nou, daar moet een einde aan komen. Ja, het idee... eigenlijk Het achterliggende idee achter dit project... is dat je de rivier meer ruimte geeft. Dus waar die rivier eerst... gekanaliseerd is geweest in, de, ja, in zijn bestorting... in feite, is de... Is wordt die nu veel breder, waardoor je ook meer ruimte krijgt voor water. En dus uiteindelijk ook lagere waterstanden bij dezelfde, uh, ja, bij dezelfde regenval zijn. Ja, het, het, het werd altijd wel gewezen naar België in die, tij, in die tijd, kan ik me nog herinneren, 1993. Die mazen staan gekanaliseerd. Als het hard regent in de Ardennen, is dat water dus ook heel snel... met heel veel tegelijk in Nederland. Ja, dat klopt. En de Belgen wilden daar toen niks aan doen. Ja. Dus is er is toen heel veel politiek hardware over geweest, jaren 90. Oké. Okay. Ik weet het niet meer. Ja, nee. ja. maar goed, dat is nu... Um, want toen zijn de dijken opgehoogd. Ja. Dat is meteen na de ja, watersnood uh, gebeurd. Na 1995 is dat in een soort spoed, noodwet uh, spoedactie is dat uitgevoerd. Dus we zijn in een hele korte tijd iets van 140 kilometer kaders uh, gemaakt. Rondom de kernen eigenlijk met als voorraafse doel mensen te beschermen. En uh, daarna is eigenlijk even, ja, hoe kunnen we dit structureler oplossen? Want dit is echt een, echt een ja, noodoplossing, zo snel mogelijk. Ja. Stel dat het weer over twee jaar weer zou gebeuren... dat je dan in ieder geval gesteld staat, zeg maar. Wanneer kunnen we zeggen, is het klaar? Nou, de grensmaat is klaar in 2024. Maar in 2017 is de, is de hoogwaterbescherming die we willen realiseren... die is dan klaar. Dus het is een etappes. Het is een etappes. Ze zijn dus nog volop bezig. Vanmiddag wordt er een plakket onthuld in Itteren... over die, ja, die waterrijke kerst die we toen hadden in 1993. Je moet toch opletten, hoor, hier. Ik zag net nog ergens een bordje drijfzand. Levensgevaarlijk.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 En Lee, u. The End of Innocence. Een robot net zo zwaar als een paar A4'tjes die met camera zelfstandig door de lucht kan vliegen. De TU Delft heeft zo'n robot ontwikkeld en gaat hem vandaag presenteren. Hij heet de Delft Fly Explorer. Guido de Kroon, zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Projectleider bij de TU Delft. Hoe ziet hij eruit? Hij ziet eruit een beetje als een, als een grote vlinder of grote libellen. En uh, ja, hij is een uh, centimeter of 30, uh, of ja 28, uh, van de vleugeltip tot vleugeltip. Aha, en dan zo licht, waar is hij van gemaakt? Ja, hij is van allerlei uh, materialen gemaakt, maar alles uh, heel licht. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld uh, ja, de vleugels is een soort transparant. Uh, ja, ik denk de meeste mensen zouden het zien als keukenfolie. Het is wel iets duurder dan dat. Oh. Maar, <laughs> het had <laughs> en, ook keukenfolie uh, kunnen zijn natuurlijk. <laughs> Het had kunnen zijn, dan zou hij wel wat minder goed vliegen. Um, dus ja, en hij is gemaakt van de staafjes en, en, en wat elektronica natuurlijk. Wat heel belangrijk is voor het zelf kunnen vliegen. Ja, hij moet natuurlijk wel vliegen en, en, en enige actie ondernemen. D daar zit hem het grootste gewicht in, in de motor, het besturingssysteem. Het grootste gewicht is eigenlijk de batterij uh, meestal. Dus uh, omdat hij, ja, hij moet zijn eigen energie aan boord hebben om te vliegen. En daar zijn we nog lang niet zo slim als de natuur. Um, en in dit geval is het grootste gewicht, is het systeempje wat we nu ontwikkeld hebben om hem te kunnen laten vliegen. En dat is een heel klein systeempje met twee cameraatjes en een computertje. Die afstanden kan zien in de omgeving, net als mensen dat doen. Aha, het, is, het zijn nog niet echt camera's om te filmen? Nee, nee. Uh, en dat is een van de dingen eigenlijk, uh, zoals wij werken, zeg maar. Een van de dingen die we nu bijgedragen hebben is van... Uh, ja, het gaat er niet alleen om, uh, om als mensen wij spreken naar die beelden te kunnen kijken. Maar wat heeft zo'n uh, kleine libellenrobot nou nodig om zelf te kunnen vliegen? En die hebben net als kleine diertjes eigenlijk niet een super gedetailleerd uh, beeld nodig. Nee, hebben zij niet nodig. Maar uiteindelijk uh, is hij toch in, zal die toch ergens voor in te zetten moeten zijn. Waarom heeft u hem gemaakt? Ja, dus nou, bij ons zit er natuurlijk interesse in, in, in kleine vliegende dingen. Uh, het is ook nog niet helemaal begrepen hoe uh, insecten, hoe precies uh, die vliegen en uh, wat voor intelligentie daarvoor nodig is. Maar gaat u, het gaat u dus om het vliegen? Het gaat u niet zozeer om, om een soort van nieuwe, nieuwe lichtgewicht drone te ontwikkelen? Uh, het gaat ons uh, om, uh, ook om de, om de intelligentie, zeg maar, om uh, zelf te kunnen vliegen. En uh, kijk, als je kijkt naar inzet, zeg maar, dan denken wij uh, dat uh, de stap die we nu gemaakt hebben... juist heel nieuwe dingen uh, mogelijk gaat maken. Uh, dus wij zien bijvoorbeeld een soort libellenrobot voor ons die in kassen uh, rijp fruit kan detecteren, bijvoorbeeld. Ja. En daarmee uh, kassen uh, kan helpen om uh, ja, efficiënt te plukken of bij water te geven, dat soort dingen. Maar goed, er staat dus niemand op de grond met een kastje om hem te sturen? Nee, het, het doel hier is nou juist om... Uh, ja, als je ook denkt aan bijvoorbeeld het voorbeeld van die kas waar die libellenrobot vliegt... Hij moet het zelf ja, dan doen. Dan, precies, want als er iemand mee moet lopen dan kun je net zo goed die persoon uh, laten kijken waar Echt. het uh, fruitrijp is. Ja, maar goed, dat zou die via een cameraatje kunnen doen. Maar de, deze moet het dus zelfstandig uit, uitzoeken in de lucht. Precies, ja. ja nou. en, en dat was nou juist het moeilijke om dat allemaal te kunnen met zo'n klein computertje. En daarvoor hebben we allerlei heel efficiënte software moeten schrijven. Mm -hmm. hè, om de stap te maken van een grote Mars-robot. Die gebruiken ook dit soort systemen, maar dan veel zwaarder. naar zo'n heel klein lichtgewicht vliegend robotje. Nou, voor, voor, hoeveel ligt hij vanaf vandaag in de winkel? <laughs> dat gaat nog even duren. Hij kan nu zelf rondvliegen en obstakels ontwijken. Maar je wil uiteindelijk dat hij ook bijvoorbeeld uh, door een deur heen kan vliegen. Uh, als hij, hij, hij, hij open staat, neem ik aan. Hè? Wel als hij open staat. Anders wordt het een duur, uh, duur project. Ja. Ja. Ja. <laughs> Anders wordt het een beetje moeilijk, inderdaad. Ja. Goed, succes met, uh, met deze libelle robot uh, Guido Absolute de Kroon. bedankt. bedankt ja. dat je mij even te bedankt. woord wilt staan. Goedemorgen. Bye. Het NOS Radio n Journal Media Overzicht. Met de Bayan Koekoek. Ja, een enorme hoeveelheid fediver uit de kranten.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 Het ministerie van Financiën heeft dit voorjaar van SNS Reaal geëist... dat het salaris terugvordert bij de vertrokken SNS-topman Ronald Latenstein. Blijkt uit het boek De Val van SNS Reaal dat morgen verschijnt. SNS Reaal had Latenstein een half jaar salaris. dat is 250.000 euro bruto meegegeven bij zijn vertrek in februari... terwijl het ministerie al eigenaar was van de bank. Zo staat in het Financiële Dagblad. Een werknemer in de Randstad of in Noord-Brabant... vindt twee tot vier keer zo snel ander werk... als een werknemer in Zeeland of Oost-Groningen. Maakt het onderzoek... Van van het Planbureau voor de Leefomgeving, meldt de Volkskrant. En mbo's die goed scoren, krijgen meer geld van minister Bussemaker van Onderwijs. Als ze hun niveau verhogen, voortijdig school verlaten, tegenhouden en goed aansluiten bij het bedrijfsleven, krijgen ze een extraatje. Dat staat dan weer in het AD. En ze hebben inderdaad allemaal een andere opening. Installateurs ja. van zonnepanelen komen in de problemen door de collectieve inkoopacties. Acties voorkomen dat de markt zich normaal ontwikkelt, zeggen de installateurs. Ze willen dat gemeenten die acties vaak organiseren daarmee stoppen, meldt Trouw. Ja, en Angela en Sigmar, het nieuwe Duitse paar, staat op de voorpagina van de Volkskrant. bondskanselier Merkel en de voorman van de SPD, haar nieuwe coalitiepartner. De Zuid-Duitse Zeitung meldt dat vrouwen in het kabinet belangrijke posten in de wacht hebben gesleept. Duitsland krijgt bijvoorbeeld, net als Nederland, een vrouwelijke minister van Defensie. Van der Leyen hoort er straks meer over. Een genderpolitieke sensatie, schrijft de Tageszeitung. Zeitung. <laughs> en in de Volkskrant een foto van het eerste Nederlandse kampioenschap tegen windfietsen. Dat gisteren werd gehouden. Een man zit met windkracht 5 voorover gebogen op zijn fiets. Deelnemers moesten rijden op een doodgewone Hollandse fiets... met terugtraprem. Ja. De eenzame fiets. Tegen, ja. tegen de wind in. Als het nou, maar is... geen voetballer wordt. Kijk kijken of we dat nog eens uh, kunnen draaien. Ja. Dankjewel, Marjan Koekoek. Na zeven uur hoort u meer over de aanpak van illegaal vuurwerk. De politie zet zelfs nepsites in. Maar het lijkt allemaal niet te helpen. Het komt gewoon in een postpakketje naar u toe. En de kans op onderschepping is klein...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 Ga naar mkbbrandstof.nl Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug.